De Schacht. Een hoorspel geschreven door André Kaarten. ...kan in de gang verderop een lading dynamiet laten ontploffen. En het enige wat je hier hoort is wat licht geruis. En iemand kan twee gangen verderop een lucifer aanstrijken... ...en je denkt dat er recht boven je hoofd een barst in het plafond springt. Akoestiek. Ze hebben me verteld. Ze hebben mij verteld dat er plaatsen zijn in het paleis van Versailles... ...waar je letterlijk kan horen wat iemand in een andere kamer... ...300 meter verderop fluistert. aanleiding tot vele, vele grappen. Practical jokes. Laat nou, maar kijken. Dan ben je tenminste gerust. Wat zong jij? Hm? Ja. Nou je het zegt. Dat <laughs> zong ik eigenlijk. Oh my darling, oh my darling. Oh ja, bedankt. Oh my darling, oh my darling. Heb je niks te doen? Ja. Ik ga weer terug. Goed zo. Ja, verdwaal niet. Het zou een tour zijn om je terug te vinden. <laughs> ja, dat begin ik te begrijpen. Kan je ons ja. horen? Waar zitten jullie? Hier om de hoek. Nee. Hier, hou eens vast. Loslaten als ik het zeg. Ja, waar is dat voor nodig? De... wat? Weet ik het, Orders van Broek. Die wil van alle gangen de lengte, de hoogte en de breedte weten. Keurige gang is dit. Te bedenken dat hier in geen tien jaar meer iemand geweest is. Oh, mijn oh, oh. Dit was de eerste tinmijn hier in Connacht. Wist je dat? Na de oorlog in 1946 hebben ze hem ontruimd. Aanbod overtrocht de vraag. <laughs> zeg, jij bent Joom's zoon niet? Ja. Wat wil je vader met deze oude schacht? De helft staat onder water? Weet ik niet. Ik ga weer. Hmm. Oh. Wie was het? Creighton. Hij zingt. Ik geloof toch niet dat ik er erg goed tegen kan, 80 meter onder de grond. 75, je moet niet overdrijven. Was het je eigen idee om mee naar beneden te gaan? Ja, van wie anders? Nou, het kon een idee van je va vader zijn. Weet hij dat je hier bent? Nee, hoezo? weet Broek dat je hier bent. Broek? Uh, is dat die, uh, die zware man? Uh, hij loopt een beetje raar, in een soort krabbegang. Ik ben met Wycliffe meegekomen. Jim Wycliffe is een vriend van me. Wycliffe? <laughs> nou, nou, nou, nou. Hebben ze weer iets om ruzie over te maken? Uh, hij is zijn schoonzoon toch? Mm -hmm. Nou, ik ben klaar hier. Wat wil je? Ik kan je wel even naar de lift brengen. Doe geen moeite. Ik vind het zelf wel. Gewoon rechts aanhouden. En hou die lamp niet zo laag, anders struikel je nog. Hier achter is water in ieder geval. Maar zover als ik kan horen, staat niet de hele gang onder. Ja. We kunnen dus aannemen dat de gangen daarachter ook vol staan. Tot en met dat gedeelte van de tunnel. Hoe ziet dat eruit op de kaart? Dat houdt alleen gang 9 vrij. Je zou dus kunnen zeggen dat alles achter de tunnel onder water staat. Ja, Er is een mogelijkheid dat we er omheen kunnen komen. Dat zou ik niet graag proberen. Het water moet dus daar ergens vandaan zijn gekomen... ...en via de tunnel in de gangen zijn gestroomd. Als ze gelijk maatregelen hadden genomen... ...had de helft van die gangen gespaard kunnen blijven. Maar ze hadden geen haast. Mooi, we zijn weer terug waar we zijn begonnen. Voorlopige conclusie. Onder bepaalde omstandigheden kan er in de mijn worden gewerkt. Voorlopig alleen in de gangen met lage nummers natuurlijk. Als het water is weggepompt en we hebben het lek gevonden en gedicht... ...moeten alle stutten worden nagezien en voor zover nodig hersteld of vervangen. Voordat er weer tin uit deze mijn komt, is het 68. Het meest voor de hand liggend... Stel eens. Zou Wat is er? Er loopt iemand door de gang, links van ons. Het meest voor de hand liggend... Sorry, zou zijn. een moment. Ik snap niet wie er kan zijn... Ik heb O'Hara in gang 5 achtergelaten om de oude rails te verwijderen en John Creighton in gang zes. Als is de elektriciteit hier maar wie werkte. Hallo. Hé. Hey. Oh Nigel, ben jij het? Ja. Rechts aanhouder, zei O'Hara. Ik begreep het niet dat ik er nog niet was. Ik ben op weg naar de lift. Wie is het? Nigel John. Hoe komt die hier? Ook oh, dag. Wat doet u hier? Ja, ik, eh... Hij is met mij meegekomen. Ik wilde graag de schacht zien. Ik dacht niet dat u daar bezwaren tegen had. Ik heb hem met O'Hara meegestuurd. O'Hara kent deze mij van vroeger. Oh, en... juist. Ja, jij dacht. Meneer Wycliffe dacht weer eens. Beste jongen, heb jij enig idee... Heb je enig idee wat ik van jou denk? Breng meneer Gioen naar de lift onmiddellijk. En help me onthouden dat we het hier nog even over hebben als we weer boven zijn. Broek, luister nou eens even. Doe het wat is... ik zeg. Jij moest wijzer zijn, Wycliffe. Je ziet toch zelf dat deze schacht... En dan Hume's zoon. Die ook echt nog een beroert als hij dat hoort. Laten we maar gaan, Nigel. Je moet weer terug. Wat doen jullie hier? Sorry, Wycliffe. Nee, broek. Kreten hier denkt dat hij iets gevonden heeft. Er komt water door in de tunnel. In de tunnel? Ja, of vlakbij de tunnel. Ik dacht dat als de tunnel onderliep, dat we dan moeilijkheden zouden krijgen om weer uit de schacht te komen. Scheuren of zo? Nou, niet dat ik weet. Gewoon, er stroomt water binnen over de vloer. Kom mee. Breng Hume naar de liftwijk, lift, liftwijklif en voeg je dan bij ons. Hierheen. Dat was in de tunnel, meneer. Ja. Laat die spullen maar liggen. Nee, hier langs. Als er gebeurt wat ik denk... Op, op! heen? Met de lift natuurlijk. Akoestiek. Oh, Het kan best zijn dat we alleen dat maar. Maar niet iedereen is hier. Ja, dat is waar. Ja. Misschien is er iets omgevallen. Stop! Er loopt water door deze gang. Ja, voel maar. Als we eerst maar bij de tunnel zijn. Hierheen. Goed zo. Sluit die deur, oh Herren. Is het hierheen naar de lift? Ja. Uh, ja toch? Oh heren. Ja, waar ik lief hoor is. Uh... Hierheen. Ik ben hier, maar mijn lamp is uitgegaan. Oh, O'Hara? Oh, heren, Hier? Ik heb gruis in mijn oren. Creighton? Hier. En intact voor zover ik zien kan. God dank. Wat is er gebeurd? Boom. Waar is Nigel? Nigel! Nigel! Hij liep daar. Hier. Hier ligt een lamp. Hij moet hier. Ik het. Hier ligt hij. Joon bedoelt. Buiten Westen neem ik aan. Is het geraakt? Nee. Shock zeker. Help eens even. Voorzichtig. Leg hem hier maar neer. Ja. Waar zijn we? In de tunnel. Licht eens bij. Tussen gang 2 en 1, dat klopt. Voor zover ik het begrijp is alleen een stuk achter ons. Dat was niet achter ons. We kunnen hier niet blijven. Het is misschien alleen maar de akoestiek. Ze kunnen toch wel in die gang verderop. Hier! Hier ligt puin. Wat? Een gedeelte van de tunnel voor ons moet zijn ingestort. De toegang tot de elektriciteit... gezien. Kan niet! Dat, dat, dat puin moet uit een van de gangen komen. Au. Nee, het is niks. Ik ben bang dat je gelijk hebt, Creighton. Laat me even nadenken. Er is nog een lift. Naar buiten gebruik. Bovendien zouden we dan moeten zwemmen, want dat gedeelte staat onder water. Mooi. Dat is dan dat. Heeft er iemand trek in een sigaret? Merci. Laat me even nadenken. We moeten vooral rustig blijven. Laat me nadenken. Hoe laat is het? Half zeven. Nog een goed uur voordat ze begint op te vallen dat we die boven water zijn gekomen. <laughs> boven water, dat is een goeie. Toch is het nog vrij droog hier. De instorting achter ons moet het water hebben tegengehouden. Ik begrijp nog steeds niet wat er precies is gebeurd. Je weet het hier nooit. Het geluid lijkt wel al van alle kanten te komen. We vonden wat u zocht. Ja, kijk maar boven je hoofd. Hm, ik zie niks. Hier, die strepen, dat zijn scheuren. De instorting achter ons heeft de instorting voor ons veroorzaakt. Treurig maar waar. Die spleten daar lopen misschien nog een tijdje zo door. Maar de steenlaag verderop zit waarschijnlijk anders in elkaar. En daar was één zo'n spleet genoeg om de zaak omlaag te laten komen. Ik snap alleen niet wat die eerste instorting heeft veroorzaakt. En hoe het komt dat er opeens water in de tunnel liep. Hebben jullie dat puin onderzocht? Ja, geen doorkomen aan. De gang ligt dat zeker aan de lift We Er zitten dus klem tussen twee instortingen. Hm. Het is te hopen dat ze zo snugger zijn. Het uh, begint hier al flink benauwd te worden. We kunnen die lampen beter uitdoen, anders zitten we straks zonder licht. Hoe is Pat Nigel? Nou, als je niet beter wist, zou je denken dat hij sliep. Hij praat soms. Niet eens zo gek dat we hem bij ons hebben. Zal als een oude heer tot grotere spoed aanmaanden. Je weet niet dat hij hier is. Clemmie begint ongerust te worden. Over een half uurtje stuurt ze maatje naar het café... ...om te kijken of ik daar soms ben blijven plakken. Zelf een kaarten vanavond. Als ik niet kom opdagen, lig ik gelijk op de competitie. Ik heb ook altijd wat. Wat zou jij gaan doen vanavond? Ik? Niks. Wat ik altijd doe, s'avonds, helemaal niks. Niemand die er op mij zit te wachten. Of het moest oma Collins zijn. Ja, dat is de pensioenhoudster. Ze moeten u nog krijgen. Zeg, Wycliffe. Dit telt toch zeker allemaal wel mee als overwerk, hè? Van nou af aan is elk uur een overuur. <lacht> Lieve mensen, dat is allemaal een weekend worden. <lacht> Hoe oud ben je eigenlijk kweten? 36, meneer. Maar voor mijn gevoel mag er wel een paar jaar af voor. <lacht> Altijd in de mijn gewerkt? Uh, nee, pas sinds vorig jaar. Monteur geweest, daarvoor fabrieksarbeider, daarvoor leerling elektricien. Daarvoor apothekersassistent of zeg maar gerust loopjongen. Ja, ik ben ook nog in dienst geweest. Maar gezien het feit dat ik maar niet wilde begrijpen wat ze nou eigenlijk precies met discipline bedoelde, heb ik meer tijd in de bak doorgebracht dan naar buiten. Het meeste wat ze daarvan me verlangde werkte op mijn lachspieren. En bevalt dit werkje? Oh ja. ja. Er is iets met het werk in de mijn dat aansluit op mijn karakter. Bij wijze van contrast dan. Oh ja, en, uh, ik speel ook nog gitaar in jazzcombo. Of wat dan voor een combo doorgaat. E en voor jazz. Hé, <laughs> hey. Patrick. Huh? Hoe lang werk jij al in de mijn? Huh? Oh, uh, vanaf mijn zestiende. Ja. Vader in de mijn, grootvader in de mijn. Ja, ja. Ik heb eerst in Engeland gewerkt, Lancashire, de Black Country. En in Durham, Northumberland, steenkoolmijnen. Ik ben weer teruggekomen en getrouwd. <laughs> ja. ben een Ier trouw dan met een Ierse vrouw. Ik heb tijdens de oorlog hier in deze mijn gewerkt. En later in Kilkenny, bauxietmijnen. Ik had er beter kunnen blijven. Met de mijnbouw hier in Cornwall is er toch niets gedaan. Als je mij vraagt, heeft Jong de laatste jaren alleen maar met verlies gewerkt. De ene schacht naar de andere is die gegaan. Waarom deze oude schacht nou opeens weer open moest. Oh, ja. Je weet toch nooit wat ze eigenlijk willen. wat is het nu? Even over zeven, hè? mijn Klemmie. Die krijgt er nou zo langzamerhand op de zenuwen. Je hebt een zoon, hè? Twee. En een dochter. De oudste is zestien. Wil meek'n die chien worden? <laughs> Voor mij mag hij. Michaelis? Ja? Ja? Oh nee, laat maar, ik heb nee, ik, ik. Ik wil niet. Nee, ik. Luister eens. Nee, nee. Hij eilt? Dan kan je geen praten meer noemen. Hij heeft koorts? Geef me nee. wat water. Nee, nee. Gelukkig dat er voorlopig genoeg water is. Nigel? Hé, hey, Nigel. Nee, ik, ik. Ik doe wat ik. Niemand zal me. Ook u niet. Ik heb genoeg. genoeg van. Nigel! Nee, ik. Nee. Hij wil niet wakker worden. Erg opwekkend hey. geluid is dus het anders niet. Nee, maar niet. Tegen wie heeft hij? Ja. Tegen wie denk je? Je mag twee keer rijden. Stel je voor dat de oude jongen jouw vader was? Hé, hey. hé hey, Nigel. Nigel. Wisten jullie dat de oude jongen claustrofobie heeft? Eng te vrees. Heeft een van jullie hem ooit beneden gezien? Ze zeggen dat het erfelijk is. Als je het mij vraagt, heeft de oude dat willen zijn wetens op hem overgebracht. Als Nigel kwaad wordt, is zijn stem precies zoals die van zijn vader. Hij slist dan zelfs een beetje. Er is nog geen twintig. Zo is altijd, het wachten duurt lang. We kunnen geloof ik nog maar het beste proberen wat te slapen. Zo te zien beginnen we aardig suft te worden. Hé, trek eens op. Niks. Rustig. Uh. Zou we een beetje uitkijken met het uitruimen van dat puin? Kieken zal zich er wel mee bemoeien. En die is niet gek. Creighton. Nee. Lieve, lieve Maureen. Maak je maar niet ongerust. Dat doen wij ook niet. Jim Wycliffe. Uh, uh. Ik weet niet of je het weet, maar op die manier bederf je je ogen. Zo. Oh nee, Maureen, doe uit. Ik lees toch niet. Oh, jij doet maar alsof om mij niet te laten merken dat je zit te piekeren. <hums> piekeren? Wat is piekeren? Piekeren is je bezighouden met een probleem dat onoplosbaar is... of zich als zo danig voordoet. Of het is je bezighouden met een gebeurtenis in het verleden, waarin je een rol hebt die je nu ergert, maar waaraan niets meer te doen is. Of het is je zorgen maken om de toekomst. In het eerste geval is het enige wat zin heeft, het probleem gewoon naast je neer te leggen, het vergeten totdat de oplossing vanzelf komt. In het tweede geval zit er niets anders op je bij je rol in het verleden neer te leggen en je heilig voor te nemen, het in het vervolg beter te doen. En in het derde geval... Hmm, wat was dat ook alweer? De toekomst. Oh ja. Nou ja, zorg gemaakt om de toekomst is natuurlijk altijd zinloos. <lacht> heb ik je les goed onthouden? Dat, lieve Jim, is alles wat ik van piekere weet. En als het niet genoeg is, dan moet je het me weer eens opnieuw vertellen. <lacht> Overigens schijnt al die wetenschap je niet veel te helpen. Je doet het toch. Ik heb mijn redenen. Maar die zijn er altijd. Ik pieker over de zeer nabije toekomst. Sprak je hem vandaag? Mm -hmm. Is het je opgevallen dat je vader dit hele weekend niet is komen opdagen? Zelfs vanmorgen niet, toen ik bij Nigel was. Mm -hmm. Ja, dat is me opgevallen. Ik denk dat hij weer eens een van zijn buien heeft. Maar misschien heeft hij dit weekend bij de Kiekens doorgebracht. Je vader was in de stad, vanmiddag nog. Oh. Ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar... Hij was verre van nuchter. Maar dat is ook niet voor niets. Bij wijze van uitzondering hebben we dit keer hetzelfde probleem. Maar het is waar, Pieker heeft geen zin. We moesten maar eens naar bed gaan, hè. Vergeet je de deuren niet af te sluiten. Routine van de dag. De enige manier om tenminste enigszins de realiteit te benaderen. Wat is realiteit? Ha, daar, daar Jim. Heb je een echt probleem om handen? Wat is realiteit? Realiteit is dat waar we net niet aan toekomen. komen. Ach, het gevoelsleven van de mens is te beperkt... ...omvat niet meer dan de middelste drie noten van een piano... ...terwijl het hele klankbord bespeeld zou moeten kunnen worden. Zo, die zit ook. Realiteit. Hm. Misschien speelt het leven alles... ...alles wat er in het heelal gebeurt... ...zich af in de holle kies van een of ander prehistorisch monster. Idee van Tsjechhoof, niet van mij... Sinds wij hebben ontdekt dat alles betrekkelijk is, heeft de realiteit aan realiteit ingeboet. En bovendien hebben we te veel voorstellingsvermogen. Als iemand op reis gaat, bedenkt hij van tevoren waarheen hij zal gaan, wat voor geld hij zal meenemen, hoe hij zal reizen. Hij is nog niet eens uit zijn stoel gekomen en heeft de reis al gemaakt eigenlijk. Is dat een voordeel? Een dier, een dier is primair, heeft geen voorstellingsvermogen. Alleen maar zijn instinct. Als hij buiten zijn hol komt, is elke stap er één, spiksplinternieuw. Wij zijn maar secundair, introvert, twijfelaars. Oh, je ligt er al in. Zeg, weet je dat wij secundair zijn? Samen bedoel je? Nee, Eend, ik bedoel... We zijn met alles altijd net iets te laat. Secundair. Oh, zit je daarover te piekeren? Nee, of toch... Zie je, wij weten niet eens wat leven is, hè? We weten ook niet wat, wat liefde is, want wat is liefde? Oh ja, ja, ik hou van jou, maar dan, het is niet moeilijk om van jou te houden. Ik hou van Mozart en van de schilderijen van Pogoguin, maar ook daar zal niemand zich over verwonderen. Wat is liefde? Nou, ik weet niet wat liefde is. Het is gewoon leven, denk ik. Ik vraag me soms af, hè, waarom ik uit liefde ben getrouwd. Ik bedoel, uh, ik had uit eerzucht kunnen trouwen, of om het geld. Nee, ik uh, beledig je toch niet als ik zeg dat een berekend huwelijk... dikwijls een stap in de goede richting is als je succes in zaken wilt behalen. Maar, ja, om de een of andere reden geloof ik daar niet in, hè. Ik geloof niet in de uiteindelijke winst. En om de een of andere reden geloof ik wel in de uiteindelijke winst van de liefde. Zo. Kijk, ik ben bang om oud te worden. En, en om dood te gaan. Ja, misschien weet je dat gek. Ik ben nog geen dertig ten slotte, maar... Ja, ik ben bang om dood te gaan. En misschien nog banger om oud te worden. Om alleen oud te worden. Ja. Als het erop aankomt, ben ik dus toch uit berekening getrouwd. Ik hou van je, daar ga ik van uit. Want, lieve Maureen, het is niet moeilijk om van jou te houden. En als we kinderen krijgen, hou ik van die kinderen. Gewoon omdat ik van jou hou. En geen hekel aan mezelf heb, meestal niet tenminste. En omdat het onze kinderen zijn. En het lijkt me leuk om in de loop van de jaren te ontdekken... wat ze nou precies van jou hebben... en wat van mij. En wat van zichzelf. En als alles goed gaat... groeien ze op in een gelukkig gezin. Zie je het? Ja, het lijkt me vreselijk om oud te worden en te merken dat je alleen bent. Alleen met jezelf. En dat niemand van je houdt. Zelfs je vrouw en je kinderen niet. Omdat je vergeten bent van hen te houden. Maar, ze zeggen niet voor niet zo vaak dat een kind het licht is in de ogen van een grijsaard. Ik wil dat mijn kinderen van me houden. En dus hou ik van hen. Omdat ze anders later niet van mij zullen houden. Het is allemaal berekening. Slaap je, Maureen? Nee, ik luister. Ik luister naar je eigen wijze stem. Dan stel ik me voor hoe de radertjes in je brein rond en rond draaien. Soms gaat het wat stroef. En dan moet er een heel klein mechaniciantje bij komen met een piepklein stroebedaartje. En die doet er dan iets aan. En daar gaat het machientje weer. Oh, mannen zijn zulke rare wezens. Ik hou van je, maar ik vraag me toch nooit af waarom ik van je hou. Dat, dat hoef ik me niet af te vragen. Als ik me voorstel dat jij opeens niet meer zou zijn... ...dan staat mijn hart daar stil. Liefde is voor mij geen probleem. Oh, jullie mannen moeten altijd een rationele verklaring vinden... ...voor iets dat jullie toch niet op rekening doen... Verklaringen achteraf. Zodat ze zichzelf de weeën op hun schouder kunnen kloppen en denken dat ze het allemaal met hun brein hebben gedaan, niet met hun hart. Zuidhart ah, staat bij jullie niet zo heel hoog aangeschreven, hè? Alsof het van het zachte zachten makelij is. materiaal. Als jij zo doorratelt, lig ik automatisch zachtjes met mijn hoofd te schudden. Maar je bent erg lief. Nou. Daar moet ik het dan voorlopig weer mee doen, hè? Mijn vrouw zegt dat ik lief ben. Ach, ik had een kluisenaar moeten worden... of in de een of andere strenge orde moeten gaan. <hijf> dan mag je vast niet zoveel praten. <hijf> Alleen op oudejaarsavond, steen er toch eens... Nou, nee, ik zie het al, ik word niet meer serieus genomen. Marie, praat Maureen. ik zoveel? Ach, helemaal niet. En dan, ik hoor je graag. Je hebt een leuke stem... En als je jezelf erg hoef serieus begint te nemen, klinkt het net als een toespraak over de radio. En ondertussen val ik dan behagelijk in slaap. Mm -hmm. Morgen is het weer maandag, weet je dat? Mm -hmm. Nou, voor zes dagen weer zaterdag. Mm, waar gaan we volgende weekend naartoe? We blijven weer thuis. Voor straf. Oh, oh. <laughs> Morning, Mikeliff. Volgende week wandelen we voor straf heen en terug naar Nilo. Nee. Ach, dat klinkt anders. Welterusten, <laughs> Lieveling. Welterusten, Jimmy. Ach. De winst van liefde is liefde. Hm. Dat was niet zo gek bedacht. Eens kijken, als de inzet zet van... De item zet van... Oh. Ben je wakker, wijkleef? Eh... Mm. Uh, is het deed? Uh, uh, waar ben ik? Oh ja. Hoe laat is het? Negen uur, als mijn horloge tenminste niet stil staat. Nee, het loopt nog. Heb ik al die tijd geslapen? Ja. Je bent de enige niet. Ze slapen allemaal. heren, verontwaardigd mompelend en kreten en grinnekend. Met zijn hoofd op een steen. Soms richt hij zich op en geeft de steen een paar tikken alsof het een kapokkus is. <laughs> Ik heb even naar Nigel gekeken, hij is erg onrustig... ...maar nog steeds buiten bewustzijn. Moet je je voorstellen wat er nou recht boven ons hoofd aan de gang is? Iedereen die een schep kan vasthouden wordt gemobiliseerd... ...tot ze ontdekken dat alleen nadenken helpt... ...maar ze niet meer dan vier of vijf man kunnen gebruiken. Het kan zijn dat ze de instorting hebben gehoord boven... ...en dat Keegan al uren bezig is de lift in beweging te krijgen... Dat is namelijk waar ik me zorgen over maak. Dat de liftschacht is ontwricht. De cabine stond beneden, moet je niet vergeten. Het kan zijn dat ze langs de kabels omlaag moeten. Het dak van de cabine moeten openkappen. En dan pas kunnen beginnen met het uitruimen van het puin. En dat is dan in het gunstigste geval. Het kan ook zijn dat de liftschacht zelf is ingestort. Geheel of gedeeltelijk. Dan kan het uren, maar ook dagen gaan duren. Komt er een nieuwe instorting bij, waar we elk moment kans op hebben... dan komen we hier niet meer levend uit. Er is zelfs kans dat, terwijl we het puin uitruimen... de steenlaag boven ons naar beneden komt. Dat puin stut nu, in zekere zin in ons plafond. Ja, ja. Misschien begrijp je nu waarom het niet zo snugger van je was... om Guil mee omlaag te nemen. Zijn vader weet namelijk dat deze mijn gevaarlijk is. En ik neem aan dat oude James de portier in IJssel wel heeft zien passeren... toen hij het terrein betrad, Of niet? Ja. James heeft hem gezien, ja. Dat is waar ook. Vierom zal hij in alle Staten zijn. Oh, het is zoals Creighton opmerkte. Het zal hem alleen maar tot wat meer haast en wat grotere voorzichtigheid manen. Het is een ironisch grapje van het lot. of het oude verhaal van Boontje die om zijn loontje komt... Maar ik ben niet zo erg geneigd medelijden met Jon te krijgen. Wat wil je zeggen? Ja, ik wilde iets zeggen. Maar ik vraag me af of het zin heeft. Broek, ik sprak Jon afgelopen zondag. Maar vertelde me aan dat u geprobeerd heeft mij buiten deze mijn te houden. Smith zou meegaan in plaats van mij. Maar Smith kreeg op het laatste moment een aanval van de malaria... waarmee hij uit Malacca is teruggekomen. Waarom? Ik weet hoe je over Smith denkt. Dit was de eerste keer dat ik een bewijs in handen had. Wat zou je ervan zeggen als ik u zei... dat ik uit zeer betrouwbare bron heb gehoord... dat u al jaren probeert mij uit de compagnie te drukken? Al voordat er iets was tussen uw dochter en mij. Beste Jim... Als je met wegdrukken bedoelt dat ik geprobeerd heb je buiten de compagnie te houden, dan zou ik zeggen dat je zegsmannen inderdaad betrouwbaar zijn. Het feit dat dat al zo was, voordat je mijn dochter ontmoette, bewijst dat het dus niets met jou en Maureen te maken had, maar alleen iets met jou. Wat zou jij zeggen, als ik je zei dat ook dat alleen voor je eigen bestwil was? Nou, zo ziet het er anders niet naar uit. Volgens mij bent u alleen maar bang voor uw baantje. Mijn functie bedoel je? Beste jongen. Mijn functie is niet goed genoeg voor jou. Al begin ik er de laatste tijd aan te twijfelen. Niet ik, maar jij onderschat je kwaliteiten. Alleen ben ik bang dat ik je onderscheidingsvermogen heb overschat. Ziet mijn baantje er zo aantrekkelijk uit dat ik bang zou moeten zijn het te verliezen? Wat ben ik? Hoofdingenieur bij een derde rangs compagnie die elk moment over de kop kan gaan. En nu vertel ik je iets dat je niet zou mogen weten, maar wat je toch had kunnen weten als je de moeite had genomen uit je ogen te kijken. Hier zitten we, opgesloten onder in de schacht van een tinmijn. En het enige waar je, je over mag verbazen is dat het al niet een paar dagen eerder is gebeurd. Dit is een derde rangs compagnie, Jim. Toen Fion begon met zijn tinmijnen zag het er anders uit. Dat was nog voor de oorlog en in de oorlog heeft hij een gouden tijd gehad. Maar nu, er zit hier in Conard niet wat we dachten dat het erin zou zitten. De meeste mijnen waren in een paar jaar uitgeput en als het er wel in zit kunnen we ons toch niet het materiaal aanschaffen om het eruit te halen. Deze schacht is na de oorlog gesloten, niet omdat er niks meer in zat, maar omdat de exploitatie van het begin af aan verkeerd is aangepakt. Er hoort een groot bord voor te staan, streng verboden toegang, levensgevaarlijk. En nu mag je jezelf nog een paar vragen stellen. Bijvoorbeeld waarom ik er tegen was dat jij degene zou zijn die me hier bij dit werk zou assisteren. <laughs> ik drink. Ik weet dat ik drink en ik weet ook waarom. Ik ben 54. Jij bent de man van mijn enige dochter. Ik heb het geprobeerd, maar jullie waren niet tegen te houden. Jij bent de jongen jonge ingenieur die je ken. Al lijkt je niet deskundig genoeg te zijn om het kaf en het koren te kunnen onderscheiden. Voordat je mijn dochter ontmoette, heb ik je er al uit willen werken. Jammer voor de compagnie, maar zoveel te beter voor jou. Je luisterde niet, je dacht dat ik bang voor je was. Bang voor mijn baan. Hé, <lacht> nee, dat klinkt heel goed hier. Nee, jij moest en zou bij deze compagnie. Ik kan je vertellen dat met deze bescheiden ramp... ...die hooguit maar vijf mensen het leven zal gaan kosten... ...de compagnie over de kop is. Oh ja, ze hadden reden om aan te nemen dat er uit deze schacht nogal wat te halen was. Vlak voor de oorlog hadden ze te veel haast. En na de oorlog schakelden ze liever op andere mijnen over. En toen bleek dat die binnen een paar jaar waren uitgeput... en dat er verder niks te exploiteren viel. Ja, toen dacht Joen pas weer aan deze schacht. Ik kon niet weigeren. Om precies te zijn, ik heb geweigerd. Maar Joem is niet van gisteren... En hij was de eerste om het duidelijk te maken dat als ik dit onderzoek niet wilde leiden, jij degene zou zijn. En als ik iets begreep, was het wel dat jij niet zou weigeren. Waarom zou je ook? De toestand hier is al die tijd vrij goed geheim gehouden. Wat ik wel kon doen, is eisen dat Smith me zou assisteren en dat heb ik gedaan. Wat heb je nou? Als je goed naar me hebt geluisterd, weet je nou waar je aan toe bent. Je bent een jonge man met een tik van het geniale... die gebonden is aan een derde rangs compagnie... en die getrouwd is met de dochter van de hoofdingenieur. Je had helemaal niet moeten trouwen. Het ging niet om een dochter, maar om jou. Als iemand mogelijkheden heeft... werkelijke mogelijkheden... is het beter als hij zich niet bindt. Maar goed, jullie houden van elkaar. En misschien is dat nog belangrijker. Zie je... Ik ben al zo lang weduwnaar. Ik weet dat ik niet verantwoordelijk ben voor wat er vandaag is gebeurd. En toch kan ik het niet hard om naar je te kijken. Of naar O'Herre. Johnny Creighton. Om mijn mij om me helemaal niet te denken. Maar als ik had geweigerd, was dit allemaal zonder mij gebeurd. Ik had je kunnen waarschuwen. Maar onze relatie was er niet naar. Je had me niet geloofd. Nee. Maar ik ben blij dat we nu gepraat hebben, Broek. Ook al is het dan misschien te laat. Als we hier ooit nog uitkomen... ...ik veronderstel dat u gelijk hebt met alles wat u gezegd hebt. June zal zich moeten verantwoorden. Oh, nee. Niemand zal hem om rekenschap vragen. Dit soort rampen gebeuren gewoon. Daarom is het zo'n grimmige grap van het noodlot dat zijn zoon hier is. Als alles nou maar duidelijk is, dus jou en mij. Alles is duidelijk, Broek. Ik behoor u mijn excuses aan te bieden. Maar ik had geen idee dat... Ik weet het. De laatste jaren heb ik het gevoel gehad dat ik twee levens leidde. Als je me niet kwalijk neemt, ga ik nou proberen wat te slapen. Het is alleen beter als er tenminste één van ons wakker blijft. Ik blijf wakker. Ik heb voorlopig genoeg om over na te denken. Bedankt, Broek. Al goed. Vergeet me niet te wekken als je iets hoort. Van Keegan bedoel ik. Droom is het leven, zeggen ze altijd. In mijn slaap heb ik vaak het gevoel dat ik jonger word. Wat doe je? Ik loop. Lopend denk ik het beste. <laughs> je handen tegen je ogen drukt, dan zie je eerst sterretjes, dan wit licht. En als je aan dat witte licht gewend bent, dan zie je allemaal fantastische dingen. Ik zie nou bijvoorbeeld honderden kleine parachutjes in een lichte blauwe lucht hangen. Eerst weet je natuurlijk niet dat het parachutjes zijn. Je ziet gewoon witte plekken tegen een grijzere achtergrond. Je doet het allemaal zelf. Associeren heet dat. Parachutjes dus. <laughs> nou. Wanneer heb ik ooit van mijn leven parachutjes in de lucht zien hangen? In de oorlog. Engelse parachutisten die gedropt werden achter de Duitse linies dicht bij Le Havre. Hé. Oh hè? Patrick. Ja. Niet zo somber. Nog eens. Ja. Ik heb een raadseltje voor je. Het is geel en het heeft twee pootjes. Hé, hey, toe nou, alsjeblieft. Hé, hey, geel en twee pootjes, wat is dat? Hey. Nou. Nou zijn de parachutejes weg. Je kan je zo goed voorstellen hoe een blinde de wereld ziet, of niet ziet. Ik stel me voor dat we over een dag of drie aan deze duisternis gewend zijn. En dat het ons dan niet meer opvalt dat het donker is. De wereld speelt zich dan af voor ons geestesoog. Hm. <laughs> Een mooi woord, geestesoog. Old Shatterhand en geestesoog, de blinde Indiaan. <lacht> Toch is dit zo. Ik heb nu momenten dat ik vergeet waar ik ben. En het is, even kijken. Het is nog in half twaalf. Op die moment is het licht om me heen. Zie ik alles scherp als overdag. Buiten, in de heldere zon. En alles is kleur. Pas als ik bedenk waar ik ben, is het op slag weer donker. Hé. Hey. Oh, herre. Patrick, wat denk je dan? Huh? Oh ja. Canariepietje. Wat? Canariepietje. Geel en twee pootjes. Heel goed, heel goed. Het zijn twee glaasjes advocaat. <laughs> mm. <laughs> He, wacht even. En nou? Het is geel en het heeft drie pootjes. Is er nog water? Hier. Dit is het begin van alle wijsheid natuurlijk. Trek je terug in het donker en je wordt een ziener. Na een maand in het donker gezeten te hebben, kom je tevoorschijn als een profeet. Hé, hey, wie komt tijd tevoorschijn? O, dat is Johnny Creighton, de profeet. En wat doet Johnny Creighton, de profeet? Hij predikt dat alle mensen een maandje in het donker moeten gaan zitten. <laughs> Ja. ja, dat ligt allemaal voor de hand. Nou zie ik witte bloemen op een eindeloos groen veld. Witte wuivende bloemen. Ik denk, hé, mooie bloemen. En het volgende moment verschijnt er ergens achter in het veld een klein wit figuurtje in een wit Nee, wacht eens even. In, in een gele jurk die de bloemen plukt. Armen vol bloemen. En nou zie ik ook dat er een klein weggetje langs het korenveld loopt. Er komt een klein autootje aan. Nee, nee, nee, wacht eens. Het is een slee van een wagen. Het, het meisje waaft. Ik kan de chauffeur niet zien, maar hij steekt een arm uit de portier en waaft terug. Wat? Weet je het al? Wat? Geel en drie pootjes. Drie glaasjes advocaat. Zeg. Nee, nee, nee. <laughs> ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Nee, het is één kanariepietje en één glaasje advocaat. Is toch logisch? <laughs> nee, maar. Wat nou weer? Wat denk je dat ik nou ontdek? Ik ontdek dat ik in die auto zit verkeer. Wie wil er een lift? Wil jij een lift? Boven, ja. Niet zo somber, Patrick. Ze vinden ons heus wel. Laat het we maar een eind over. We kunnen niks doen. Oh ja, van alles. We kunnen praten, we kunnen zingen, hele verhalen verzinnen... en uit ons hoofd leren met alle variaties van in. We kunnen wereldproblemen oplossen. Engelen en duivelen zien, de verlossing van de mensheid op opgronden. En, en, en we kunnen elkaar raadseltjes opgeven. Nou. nou, het is geel en het heeft vier pootjes... Jim. Ja. Jim Wycliffe. Ja, ik luister. Ik geloof dat Jum begint bij te komen. Hij probeert tenminste overeind te komen. Maak uh. even de lamp aan. Nee, hou het licht een beetje achter hem, zodat hij de lamp zelf niet kan zien. Nigel. Hé. Hey. Nigel. Ben je wakker? ja ik ik heb verschrikkelijk gedroomd ik, ik heb verschrikkelijk gedroomd ik, ik, ik had een nachtmerrie geloof ik ik ik had een nachtmerrie dat ik door een tunnel ging ik, ik, ik had het griezelige gevoel dat ik met mijn hoofd vooruit ging mijn lichaam het gevoel alsof ik door gas heen ging, maar, maar mijn hoofd was niet helder. Ik, ik Kon ik zien. Ik, ik, ik, ik wilde hard de kamer uitlopen. Ik, ik, ik werd er doorheen gesleept. En alles om me heen scheen in beweging te zijn. En sleepte me mee. Ik, ik werd niet getrokken. Het was duwen. Maar door persen. Ik, ik, ik wist dat ik eruit moest. Ik voelde dat het even doorging. Dat was een van de dingen die opvielen. Kun je een droom hebben over je geboorte? Ben ik nu geboren? Ik ben zo moe. Alles om me heen is moe. Alles is zo moe. Ik zal in die moeheid gaan slapen. Oh ja. Ja, het is heerlijk om te slapen. Heb je dorst? Nee. Waarom zou ik dorst hebben? Ik ben veel te moe om dorst te hebben. Doet u het licht maar uit, moeder. Het is voorbij. Ik ben geboren. Ik, ik, ik ben niet bang meer. Ik, ik ben niet bang meer. Doe het mm. licht uit. Mm. Lieve hemel, hij is gek geworden. Hij dacht dat jij zijn moeder was. Hm. Zijn moeder is al jaren dood. <laughs> Zolang ze maar niet denkt dat ik zijn vader ben. In ieder geval, hij slaapt nou rustig. Wat het ook is wat hem is overkomen, het is nou voorbij. Ja. Het was een droom over zijn geboorte. Vreemd. De vroegste herinneringen die ik heb gaan over de tijd dat ik vier, vijf was. En zelfs die zijn erg onduidelijk. Erg onduidelijk. Ach. het moet een gebrek aan frisse lucht zijn hier. Een geboorte is natuurlijk ook een verschrikkelijke ervaring. Zeker als het te lang duurt... Ik ben benieuwd hoe lang het bij hem heeft geduurd. Ik kan het moeilijk aan de oude Gioen vragen. Als Nigel een shock heeft opgelopen... dan was dat omdat hij niet wilde weten wat ons overkwam. Hij moet doodsbang zijn geweest. Het geluid van de instorting was voor hem het zijn om eronder uit te gaan. Ja, hij begon met ruzie. Verzet tegen zijn vader. En nu tromelijk dat hij geboren werd. Ja, raar hoor. maar ze zal er wel ergens goed voor zijn. Hoe laat is het? Half zes. Het wordt al licht buiten. Oh, bent u wakker? Ja. Heb ik al die tijd geslapen? Creighton en O'Hara hebben hem afgelost. O'Hara slaapt nu. Probeer jij nou ook maar weer als wat te slapen, John. Wees niet ongerust dat je iets van de festiviteiten mist. Ik kan niet slapen. Hij droomde dat hij geboren werd. Dan nou vraag ik je. Patrick O'Hara. Patrick O'Hara. Heb je verdriet? Waarom zou ik verdriet hebben? Mijn hoofd is zo zwaar. Kom hier zitten. Wil je wat eten? Nee. Wat drinken? Nee. Weet je niks anders? Als ik zeg dat mijn hoofd zwaar is... weet je dan niks anders te bedenken dat ik wat eten of drinken moet? Zo eenvoudig is het niet, of wel soms? Hm, ik vond wel. Hou je van me? Of ik van je hou? <lacht> Lieve Clemmie, we zijn al meer dan 18 jaar getrouwd. Hou ik van je? Het zal wel. Ik begrijp niet wat je met die vraag bedoelt. Hou je echt van me? Ja, ik begrijp alleen niet wat je ermee bedoelt... Ik maak me zorgen om je. Ik wil niet dat jij je zorgen maakt. Ik kan er niet tegen als je houdt. Waarom ben je zo bang dat ik niet van jou? Is het nodig dat ik van jou? Wie ben jij? Wie ben ik? Water. Ik heb dorst. Hier. Zeg dat je van me houdt. Ik hou van je. Zeker. Ik hou van je. Even gebreide kokoen, Even paprika. Even vissen. Het Jongen om nog eenmaal te mogen vissen. En ik hou van muziek. Vooral van gewone muziek. Zoals die bij ons in het dorp maakte vroeger op zondagmorgen. Gewone blazers, Veel hout en koper en zo. Veel hout en koper. Hout en koper? Hout en koper. <Siegeven> <Siegeven> <Siegeven> Gewoon hout en kopen. Muziek. Waar? Hier in mijn hoofd. En wat vissen die boven het water uitspringen. Je vangt ze met een lijn zo zonder hengel. Je bidt een stuk brood aan je lijn, doet er vlak onder een haakje aan. Je weet wel zo'n ankerhaakje met drie punten. En hopla, je slingert het er in de zee in. De vissen komen op het brood af van gedrang van je welste. En als je een ruk voelt, is er eentje vast blijven zitten. Dan voorzichtig binnenhalen. Soms springt hij op het laatste moment van je haakje af. Ik hou van je. Huh? Ik hou van je. Wanneer heb je dat ontdekt? Nonsens, kindje. Het is helemaal niet nodig om mij te houden. Nergens goed voor. Daarom juist. Ah, je wilt slim zijn. Wie huilt daar? Huil jij? Ik? Nee, ik niet. Wie dan? Gooi je iemand huilen? trek het je niet aan. Ik kan de beste overkomen. Stil. Stil. Dat ben ik niet. De jongste zoon houdt, hoor eens. Wat is het? Niets. Het is mijn jongste zoon, maar hij houdt altijd om niets. Nou, waar wacht je op? Ga naar hem toe. Ik kan niet slapen van die herrie. Houd een koper. Ik hou niet van die combinatie. Je hebt je vaste geest. Wat is het hier stil opeens? Het is hier veel te stil. Ik kan je horen denken. Zo, hij slaapt weer. Wie? Je zoon. Oh. oh. Is het echt mijn zoon? Natuurlijk al, Huil, wat doe je? Niets. Niets. Hare vragen staan juist soms. Mijn zoon. Gewoon mijn zoon. Dat is gek. Oh, alsjeblieft. Oh. Hoe laat is het? 9 uur s morgens. Hout en koper. Nou, geef mij dan ons bandje maar. Wat is dat? Het nou weer? Nou, waarom jij? Ik ken al die mensen. En ik ken dat plein. Dat kan niet. Dat is een eeuwigheid geleden. Dat die jouw dat die bomen er nog staan. En ik dacht dat de kerk in de oorlog... Johnny! Zelfs onze school daar... Johnny Kreten, wat <laughs> blijft u nou? Nou, kom maar op als je durft. En die... die... Johnny Kreten, wat sta je te dromen? Ik droom dat ik droom dat ik droom. Dus nou zal ik wel weer gauw wakker worden. Wat is er van uw dienst, meneer? Stel niet dan. Pardon? Herken je me niet meer? Nou, u het zegt, u, u, u komt me bekend voor... Meer dan bekend. Er is iets in uw gezicht dat gevoelens of, laat ik zeggen, dat reacties bij me oproept... die ik haast, ja, die ik haast ben vergeten. Uw gezicht, meneer, boezemt me ontzag in. Ja, dat is het woord. Ontzag. Het, het is het gezicht van een hoofdonderwijzer. Ik ben hoofdonderwijzer en jij bent een van mijn leerlingen. Wat doe je hier? Hier? Wat bedoelt u? <laughs> dat is ook een vraag. Hier in de gang. <laughs> Wie heeft je de klas uitgestuurd? De klas? Oh. De klas. Oh, de klas. Nou, wacht eens even, meneer Whitehead. U bent al jaren dood. Ik heb zelf in de stoet meegelopen. U zat iets te vertellen. In 5A was dat. En u maakte een gebaar met uw rechterhand. Met de wijsvinger van uw rechterhand... Een teken dat er iemand voor het bord moest komen. En zo bleef u zitten. Hartverlamming. Ja, ik was er niet bij. Ze hebben het me verteld. Ik droom. Ja, ik, ik droom. Hé, hey, Johnny Kreten, Is het waar wat ze van je zeggen? Wat? Dat je met mijn zuster loopt. <laughs> je zuster is een alle mooie. Zoek jij maar iemand anders uit voor je zuster? Hé, eh, dat hebben we Charlie Morris ook? Je durft zeker niet alleen, hè? Laat hem maar pakken, Charlie! Zie je wel? Ik had niet eerst bij de eerste staan! Waar ben je? Hier. Hier, zie je me niet? Wat is het donker hier? Ja. Kan ik hier gaan zitten? Ja. Het is gezellig hier. Wanneer begint het? Begint wat? De film, idioot. We zitten toch zeker niet voor niks in het donker? Zie je wel? Oh, de film. On my way home one night, I heard sound Als het erg eng wordt, moet ik mijn hand vasthouden. Ja. Huh. Wat is er? Iemand pakt mijn hand vast. Weet jij dat? Ja. Het spijt me, ik, ik droomde. Vind je dat zo leuk? Ja. Nou, ja, maar net als je broer. Bah, vrouwen. Wat doe je? Ik bid. Is zo erg met je? Zou dit dan werkelijk het einde zijn? Nee. Nee. Het einde kan zo lang niet, jullie. Dat zou wat moois zijn. Als je een hele nacht in het donker liet te zitten. En zo kwamen je dan niet redden. Geef ons onze Nee, ze laten je gewoon doodgaan. Onze Dat kan niet. ...heeft dat te lang geduurd. We waren vast gered. Hou op met bidden, ik kan er niet tegen. Oh, te leven. Gewoon te zijn. Ik ben niet bang voor de dood. Maar ik hou zo van het leven. Dat is een hele ontdekking... Als ik nu zou moeten leven en werken als de armste sterveling op aarde. dan nog lijkt het leven me duizendmaal verkieslijker dan de dood. De dood is niets. Dood is niets. Dood. Dood. Het is een zwart woord. Een lelijk woord. Een vals woord dat inhoudsloos omlaag tuimelt. Oh, te leven. ...realiteit. Ja. Ik was op de goede weg. Leven is liefde. En liefde... ...is realiteit. Maar... ...maar ook de dood is een realiteit. De dood is een... ...zo grote mogelijkheid... ...dat ze alle andere mogelijkheden uitsluit. Ja... Dood is niets, het leven is alles. Maureen, Maureen, vermoeidheid overvalt me. Wat wil ik? Wat wil jij? Ons leven is het beste vergelijken met dat van mensen... ...die midden in de oceaan overboord zijn geslagen en die, terwijl de boot in de verte verdwijnt, zich hulpeloos aan elkaar vastklimmen, om maar niet te verdrinken. De Maureen. Ik zie nu dat ik altijd heb geleefd met het idee dat er nog wel goed met me zou aflopen. Dat er iets met me zou gebeuren van buitenaf, waardoor ik plotseling zou veranderen. Ik heb altijd dat woord uit de Bijbel in gedachten gehad. Ook al heb ik de Bijbel in geen jaren ingezien. Er is meer vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert dan over tien rechtvaardigen. Er is vast geen andere spreuk in de Bijbel die zo vaak is misbruikt. Dat een andere man in doodsgevaar denkt aan mijn dochter. Dat is het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik denk steeds dat ik iets hoor buiten. Het is alleen het gonzen van het bloed in mijn slaap. Het kloppen van mijn hart. Jim, vertel me hoe je bidt. Onze vader, die in de hemelen zijt... ...uw naam waarde geheiligd. koning koninkrijk komen. Patrick, slaap je? Ik zou kunnen slapen. Ik heb pijn. Waar? Ik weet het niet. Hier ergens in mijn binnenste. <laughs> het zou je ziel zijn. Dan heeft het geen zin meer om er een dokter bij te halen. Daar kan niemand bij. Of toch? Je bent bang voor de dood, zeker? Grijze dood, dat oude wijf dat straks op je op je borst gaat zitten op het gemak. Maar wees gerust, dan doet het geen pijn meer. Dan doet het geen pijn meer. Bang voor de dood? Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik heb 36 jaar gehad om aan idee te wennen. Blijf rustig liggen, Johnny. Niemand hoort nee. je. Niemand weet hoe flink je wel bent. Uh. <laughs> Nu is zelfs Johnny Kreet het lachen vergaan. Heb je nog pijn? Huh? Huh, ik was het vergeten. Maar nou begint het weer. Hoe laat zou het zijn? Over half twaalf. De klok tikt gewoon door. Ah, we hebben de tijd nog. Halve avond. Tuurlijk. Tuurlijk. Waarom niet? Opeens krijg je het Koud. Terwijl je denkt dat je lichte de klappertanden. Denk je alleen maar dat je lichte de klappertanden. Net zoals je vroeger soms dacht dat je al uit bed was opgestaan. Terwijl je alleen maar droomde dat je was opgestaan. Interessante vraag. Dromen we nou? Of zijn we wakker? Leven we nog? Of zijn we dood? Slaap je, Patrick? Ben je zo bang? Dat ik slaap? Oh nee, slaap maar. Kijk eens. Wat is dat? Licht. Voor ons. Ik zie niks. Licht. Daar. Tussen de stenen. Ik zie niks. Daar. Als je nou nog niks ziet, kunnen ze je je beter afkeuren voor een militaire dienst. Daar komt iemand aan. Kom maar vriend, jongen. Anders pakken ze je horloge af. Heb ik mijn horloge nog? Het licht weer weg Je droomt Lief Lieve Lieve wie Ik moet Ik moet zorgen Dat ik iemand vind Tegen wie ik Lieve Lieve De westen. Allemaal. Hier ligt Thomas Broek. En hier Jim Bycliffe. Dit is Patrick O'Hara. En die kleine daar is Johnny Creighton. En die daar... Nigel Hume. Hij leeft nog. Ze leven allemaal nog. Goddank. Kom maar, jongens. Kijk, kijk, weer. is dat so je zou komen. Ben je het echt? Rustig nou, Thomas. Een jongen heeft een schok. heet ik. Goed, ja. Hoe weet jij dat? De jonge Jong bedoel ik. Ja, Nigel. Oh. ja. Nou ja, Oh, voorzichtig met hem. Gaan je lopen. Ja, maar ja. Heel, werkelijk. Lieve God. Jim, Jimmy, Jim Wycliffe. Rustig, Tom. We, we konden er niet bij. De liftschacht lag vol. We moesten de lift eerst vrijmaken. Dat was het meeste werk. De lift kwam toen vanzelf omhoog. Toen hier beneden moesten steeds stutten plaatsen. We hebben een ruimte gemaakt is dus met het puin van een halve meter breed. Zag je ons licht niet? Nee, hoorden jullie ook niet. Jim, Jimmy... Ze, ze, zijn er. Ja, ze zijn er. Hij is alweer tussenuit. Benieuwd waar die twee het over gehad hebben. Nou, vallen hem aan, jongens. Waar is Hier, naast je. We brengen jullie naar het hospitaal. En misschien kun je ervoor zorgen dat. Wat? Wycliffe... Wycliffe en ik... ik versta je niet. Naast elkaar. Oh ja, ik en zal ervoor zorgen. Zorg dat Broek en Wycliffe naast elkaar komen te liggen. Gemakkelijker voor zijn dochter. Ja, dan rij je maar. Alles goed met hen, dokter? Hé, hey, ja. Hi, Keegan. Zo, Kreten. Je kan nog steeds lachen, zie ik. Ja, het begint wel pijn te doen aan m'n kaken. Alles in orde? Met iedereen. Hoe was het beneden? Oh, we hebben elkaar raadseltjes opgegeven. Raadseltjes? Ja. Zeg, luister, het is geel en het heeft twee pootjes. Wat is dat? <laughs> Jij? Ja, neem maar mee. Nou, wat is het? Een kanariepietje. Nee, mis. <laughs> Twee glaasjes advocaat. Het is gelend. Ja. Hoe is het met Guillaume? Goed. Hij komt er wel weer bovenop. Ze komen er allemaal bovenop. Maar het had niet veel langer moeten duren. Wat deze schacht betreft is dit voorlopig zeker het einde. Ja, die zal wel nooit meer open gaan. Dit terrein wordt afgesloten. Hoe laat is het? Hm? Drie uur. Nou, ik ga. Ik heb een lang rapport op te maken. <laughs> nou, vraag je. Het is geel en het heeft twee pootjes. Wat? Nou, oh, laat maar, dokter. Tot ziens. Tot ziens. U hebt geluisterd naar de schacht. Een hoorspel geschreven door André Karten. De rol van Jim Wycliffe werd gespeeld door Hans Karsenberg. Maureen, zijn vrouw, Maria de Booy. Thomas Broek, zijn schoonvader, Paul van der Lek. John Creighton, Sacco van der Made. Patrick O'Hara, Frans Koppers. Clemmy, zijn vrouw, Eva Janssen. Nigel Hume, Martin Simones. Colin Wells, Gerry Mantel. Ellie Wells, Maria Lindes. Whitehead, Wam Heskes. Keegan, Koen Pronk. Dr. Wynne Willy Ruys, Technische verzorging Ad van der Ven en André Dubois. Regie Johan Wolder